De verwachting van het RIVM is dat het aantal ziekenhuisopnames... en de bezetting van de IC-bedden zal blijven oplopen... al is het niet in het tempo van afgelopen maart. Minister De Jonge noemt de actie van zangeres Famke Louise... onverantwoord en gevaarlijk. De influencer begon gisteren met een aantal andere artiesten... een actie tegen het coronabeleid van de regering... onder de hashtag Ik doe niet meer mee. Opvallend is dat Famke Louise in het voorjaar deel uitmaakte... van een betaalde campagne van de Rijksoverheid... Die campagne was bedoeld om jongeren erop te wijzen dat ze zich aan de basisregels moeten houden. En ze heeft daarvoor duizenden euro's gekregen. Toezichthouder, autoriteit, consument en markt komt met regels tegen valse claims over duurzaamheid bij producten en diensten. De regels zijn opgesteld zodat de consument niet wordt misleid. Bedrijven moeten vanaf nu bijvoorbeeld duidelijk kunnen maken welk duurzaamheidsvoordeel een product heeft. Ook vergelijkingen met andere producten moeten kloppen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen. De Nederlandse financieel directeur van zendingsorganisatie Timo Theos is in Malawi aangeklaagd wegens seksueel overschrijdend gedrag. TV-programma Zembla meldt dat hij studenten en werknemers zou hebben misbruikt. Zou zijn machtspositie hebben gebruikt om seks af te dwingen. De man zelf ontkent. Hij is door de zendingsorganisatie op non-actief gesteld. Het weer, zonnig en droog, 20 tot 26 graden.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 Ja, we zijn weer terug. Uh, lieve luisteraars uh, vanaf de studio hier in Zandvoort. Uh, lunchroom roem op deze dinsdag 22 september. Met nog steeds lekker weer buiten. Jan aan deze kant en Loes aan de andere kant van de, het apparaat hier. Uh, wat gaan we twee deuren doen Loes? Nog gaan, uh, leuke dingen? Nou ja, ik heb heel veel. Uh, want Omdat het de week van uh, meer bewegen is... Uh, wil ik daar toch wat uh, meer aandacht aan besteden, Want we hebben zoveel te doen hier in Zandvoort. En juist ook voor de ouderen. Want ik wil maar zeggen... als je stil gaat zitten... dan is het achteruit lopen. En dan gaan de, de botten uh, vastzitten. En dan kom je helemaal niet meer vooruit. Wacht even, als je stil zit, is achteruit lopen? Ach, ja, vind ik wel. Als je stil gaat zitten... Ja, dan, dan, dan loop je achteruit. Dan loop je achteruit. Okay. Loop je achteruit. Okay. Qua gezondheid, qua... Uh, ja, okay. nee, op die manier ook. Okay. Die bedoel ik. Qua ja, okay. bewegen. Als je, als je gaat zitten... En je wil opstaan, dan weet je, als je ouder wordt, dan gaat het allemaal een beetje moeilijk. Drie keer terugvallen. Ja, nou bijna. Dus blijf in beweging, dan uh, hou je dat veel langer tegen. En je hebt dan ook, voel uh, uh, je fit voor senioren, dat is dan uh, in de blauwe tram. Daar doen, we, doen ze in uh, een ontspannen sfeer, simpele ademhalingsoefeningen en rustige beweging. Bewegingen. Hierdoor versterk je je spieren en maak je lichaam los en flexibeler. Dat bedoel ik maar, dat je je dan flexibeler maakt. Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring... met verschillende sport- en ontspanningsvormen als reika en yoga. Zij begeleidt deze ochtend uh, u naar een soepere lichaam en ontspannen geest. Na afloop kun je gezellig napraten met een kopje koffie of thee... En deze les is voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kan staan. Ik heb het van de week geprobeerd. Ik kan het nog zonder hulp. En deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. Elke maandag en vrijdag van 10 tot 11. Het kost 2 euro per les. En daar krijgt u ook nog een koffie of thee na afloop voor. En betaling het liefst met de pin. Aanmelden vooraf is niet nodig. U bent van harte welkom. En de eerste proefles is gratis. De coronarichtlijn. Kom niet als u klachten heeft. Neem een eigen handdoek mee. En als u heeft ook een eigen yogamat. Er is mogelijkheid tot omkleden. Doe dat liever thuis. De matten liggen op meer dan anderhalve meter afstand. En houdt u hieraan. Houd deze afstand steeds in de, in de gaten. Voor meer informatie www.wijksteun.deblauwetrem.nl Bewegen en ontspannen en voel je fit. Nou, vind ik een leuke mededeling. Ik hoop dat het animal groot mag zijn, Luus. Ja, er, zijn, er komen zo meteen nog veel meer van het leuke dingetjes. Nou, we wachten af. Uh, we gaan uh, een beetje humor van lang geleden. Ken je Henk Elsing nog, Luus? Ja, echt. Ja, nou, dat is toch leuk, hè? Gaan we die maar draaien, denk ik. Welke?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 Dat heb ik er zelf bijgemaakt, hoor. Dat was niet van Johanna, hoor. Johanna was nog niet zo woeps in die tijd. Oh, ik vind het zo... Ik ben de hele tijd met vakantie geweest, weet u wel. Alleen, hoor, is thuis is thuisgebleven. Ja, hij is thuis gebleven. Hij moest uh, oppassen thuis op de poezen op opo. Die wonen bij ons in. Ik kom vanmorgen thuis met de Sartre, ik zeg, Eusjaan, hoe is het gegaan? Hij zegt, nou joh, de poes is dood. Ik zeg, een gat. <lacht>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 Hij zegt: Goed, ik zal eraan denken, Harm. Ik zeg: Hoe is het met uh, opoe gegaan? Zegt hij: Nou, Harm, ik was met mijn jojootje op. GELUIDEN. Maar goed, de show must go on, zeggen ze ons met je, hè? Dan gaan we over tot het tweede coupletje van dezelfde edelman uit 1770. Hij zocht een grumalinnetje, hij zocht een edelvrouwe. Hij wilde een gezinnetje om straks zijn stand te bouwen. Dus vroeg hij mij nog, jonge maagd, ach, laat me u verleiden. Het was zelden maar vergeefs gevraagd. Joch, hij het was in de meeën. Joch, hij, het was in de meeën. Woeps. Ja. <lacht>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 En toen vroeg die ene die vroeg aan me, hij zegt, meneer, hoe heet u? Ik zeg, Harm. Hij zegt, waar woont u? Ik zeg, Zuidselaar, meneer. Hij ja. zegt, man, geslacht. Ik zeg, ja, dat wel, maar niet fanatiek. <laughs> en toen moest hij zo blozen, die dikkerd, hè? <laughs> ja, maar dat stond wel erg bij het wit van de helm, hoor. <laughs> ja, daar gaan we weer, hoor.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 Vooral voor onze oudere luisteraars heel herkenbaar, denk ik, is ja. dus dit. Ja, ja, ja. Henk Elsink. Ik kan het, uh, het me ook nog heel goed herinneren. Heel hele leuke dingen. En, en leuke liedjes ertussendoor, leuke conferences. En uh, ja. Echt gezellig. Uh, ik ga de artiest van de, van de dag gaan we doen. En oh. ik heb hier dan... Uh, ga je eens het verhaaltje even voorlezen. Het gaat vandaag over Ray Charles Robinson... Uit, uh, die is geboren in Albany in Georgia... op 23 september 1930. En hij is uh, overleden in Beverly Hills 10 juni 2004. Ray Charles was een uh, blinde Amerikaanse zanger en pianist. Hij was een groot vertolker van de moderne blues... en de rhythm en blues, maar ook zal jazz yes, en popmuziek stonden op zijn muzikale menukaart. In de jaren 50 ontwikkelde hij de blues en rhythm and blues... verder door de introductie van elementen uit de kerkelijke gospelmuziek... waarin zowel van een krachtige pianobegeleiding... als het vrouwenkoor een prominente rol speelt. Zo was zelfs meestal begeleid door een groep zangeressen, de Rillettes... Een vroege soulartiest met nummers als I Got A Woman... The Night Time, Is The Right Time en What I Say. Ook Yes had een plaats in zijn repertoire. Tijdens onze wedstrijden, werd Ray vaak begeleid door een uh, big band. Dan gaan we zometeen nog even de rest van het verhaaltje vertellen. We gaan nu wat van hem draaien. Joshua, on my mind.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 Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Artiest van de dag. We hebben het vandaag uh, over Ray Charles. Die man, uh, als hij uh, bij leven had geweest vandaag, 90 jaar had geworden. We gaan het uh, even zijn story was afmaken. Wat een heerlijk nummer. Nou, en, uh, in 1960 uh, volgde een verandering van stijl. Violen en popsongs deden hun intrede en de blues en rhythm and blues hadden een beetje afgedaan. Ray Charles scoorde enkele grote hits met Hit the Road, Jack en I Can't Stop Loving You. Uh, notoire is zijn nummer busted dat hij schreef... zat hij een jaar in de gevangenis had gezeten voor het bezit van heroïne. Oh? Ja, ook oh. Uh, zelf was een beetje stout. Nou, nou... In 1980 speelde Ray Charles een kleine rol in de film The Blues Brothers. Zijn muziek was ook in veel andere films te horen. Ray Charles stierf op 10 juni 2004 op 73-jarige leeftijd... ten gevolge van leverkanker in zijn huis in Beverly Hills, Californië... in het bijzijn van familie en vrienden. Hij is begraven in een mausoleum of the Cold West... op Inglewood Park Cemetery in Los Angeles. En over het leven van Charles is een film gemaakt... met in de hoofdrol Jamie Foxx, de film heette Ray... En dat was dan in 2004. En in 1979 is Shell opgenomen in het Georgia Music Hall of Fame. En van Shell gaan we dan nog een tweede nummer draaien. Dat is het mooie Crying Time. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that bottle.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 gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell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 Time, ja. Reus wat nummer wat ik zo begrijp... Luz veel plezier mee gedaan hebben tegenover mijn Lus. Ja, ik, een supermooi nummer en uh, ik, ja, ik heb hem heel vaak gedraaid. Ja. Oké, okay. ja. uh, wat me zo opvalt, he. hele mooie nummers... dus vaak van artiesten die al zo overleden zijn. En uh, er vallen ook uh, Nederlandse artiesten natuurlijk onder. But, uh, wat ik altijd heel persoonlijk heel een hele goede Nederlandse zang heb gevonden... dat was ons een Benny Nijman, he. Ja. En uh, mooie nummers gemaakt. Leuke, gezellige nummers. En een van zijn uh, mooie nummers vind ik nog altijd... de volgende, dat heet Zij. De geerde prooi, zo rond haar jeugd, die snel verdween, met elke teug, nog meer alleen. Zij lijkt jonger in de nacht en wacht, totdat ook hij bij niemand meer op wacht. Naar haar lacht. Ze heeft echt chans. maar was de krul, de valig land van een meubelstuk. Ze kent zo vaak haast iedereen en ook om haar kan niemand heen. Hij lijkt jonger in de nacht en wacht totdat ook hij, waar niemand meer op wacht, even haar, haar lacht. De nacht verdwijnt, het wordt al licht. De eerste zon valt op haar gezicht. En oudeheid, een laagje roes, maskeert haar huid. Zij lekt jonger in de nacht en wacht totdat ook hij waar niemand meer op wacht. Zat. Ze wil naar huis. Alleen de kat wacht op eten thuis. Ze zegt gedag in het algemeen. En ook vandaag blijft ze weer alleen. Maldus, Benny Neumann en het mooie nummer zei Lust had jij weer uh, wat kunnen opsporen? Ja, nou, ik heb uh, iets uh, uh, van het pluspunt. Daar ze, gaan ze yoga-meditatie doen. Want yoga geeft je energie. En door je lichaam bewust te voelen... Ja. Uh, door je lichaam leniger en krachtiger te maken... Uh, kom je weer in het lood, zeg maar, in het evenwicht. En met beide voeten op de aarde. Log yoga leert je te ontspannen. Dat helpt de adem, helpt je los te laten zowel spierspanningen als gedachten. Je krijgt ruimte in lichaam en geest. En uh, dat is uh, allemaal in uh, het pluspunt. Oké. Okay. En als Yo. je een beetje meedoet, een beetje lenig wordt... zo, uh, word je dan een soort seksbom weer, of niet? Nou, dat zou zomaar eens kunnen. Oké. Okay. Nou, ja. Misschien wel. Dan ga jij meedoen. Ja. Dankjewel Tom, joh, seksbam. Oh, dames, toch. Uh, Luus, ja, jij gaat ja, je verhaal ja, ik, vertellen. Ik wil mijn verhaaltje nog even afmaken. Voor onze want, yoga. Voordat jij er met die uh, seksbom tussendoor kwam. Uh, uh, uh, yoga begint en eindigt niet op het matje in de les. Je neemt het gevoel van eenheid, van adem, lichaam en geest... mee in het dagelijks leven. Zo sta je met vertrouwen in het leven. Degene die u be begeleidt is Ellen van op Zeeland... En u krijgt korting met de Zandvoortpas. En daar wil ik nog wel heel even over doorgaan. Want er staan twee passen, namelijk. En dat is de Zandvoortpas. En die is uh, meer voor ouderen, dacht ik. Als ik het goed uh, begrepen had. Maar je hebt ook nog een Servicepas. En uh, als lid van de Servicepas. word je goed geïnformeerd over gezondheid, welzijn, zorg en zorgtechnologie. Hulpvragen is gemakkelijker. En u krijgt ledenkorting op een heleboel diensten van een servicepaspoort. Zoals Oh, dat is dus voor de ouderen. Uh, Personenalarmering, actieve seniorencursussen... en maaltijdservice aan huis. Lid zijn van een servicepaspoort is niet alleen gemakkelijk en voordelig... het is ook leuk. U ontmoet andere leden... en samen zijn we sterk en actief voor gezondheid in de buurt. Uh, voor meer informatie over de servicepas, ga naar servicepas.nl. En dan hebben we de Zandvoortpas en daar kunt u voor naar www.zandvoortpas.nl Best wel uh, ja, leuk, een dingetje om te, om te doen. Interessant. Zeker. En uh, er zit ook heel veel kortingen op. Nou, er leuk. zijn wel haken en ogen aan... maar die kunnen jullie Terug, uh, invullen... en ja. allemaal terugvinden. Dankjewel dus. Ja. Uh, ik ga er altijd vanuit dat we ook wel een aantal luisteraars hebben... en, en de Bordaan... en de, zeg maar onze oudere generatie. En uh, speciaal voor die groep... een heel, heel oud nummer... van Louis Davids...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 Tuf, tuf, tuf. Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Maar riep door eerst je strikkie recht de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of ze de klakson zo niet wou roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goede goed. Het kroost verpoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien, zodat er diep in het mechanisme.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 Louis David, het, uh, het, het oude autootje. En uh, voor heel, heel lang geleden. En ga jij nog wat vertellen over Louis David? Nou, ik wilde wel eens weten in welk jaar dit nummer uh, uitkwam. Heel lang geleden. En dat is echt. Uh, het, hij was uh, caféhouder. Ja. Levi, David heette die. En dat is zijn zuster. Oh, heintje. dat was zijn vader. Dat en dat heet de... je David, dat was volgens mij zijn zuster. Uh, dan gaan de, nou, de goochelaarshulp. Volgens mij was dat niet een... Uh... Dat was familie in ieder geval, dat weet ik zeker. Tot. Vaak ja. met zijn zus Rebecca, Rika. Wie is Heintje, Davies? Dat was toch ook familie, volgens mij? Nou, ik dat zie... kun je zo gauw niet terugvinden. gaan gauw wel... niet terugvinden. Maar ik denk wel dat de, oude, de, de oudere luisteraars onder ons nou. wel heel veel plezier doen met dat soort liedjes. Hij is in 1939 overleden. Ja. Heel lang geleden. Dus dat liedje is van voor die tijd. Mm, mooi. Reisje en, langs de Rijn, Zandvoort. Ah, ja, dat zijn wel... Zandvoort, ja. Het ja, ja. is, uh, is heel, 1915, uh, hè? Ja. Reisje ja. langs de Rijn was 1906. Ja. En dus later wordt uh, William een op de plaat gezet. Natuurlijk, nee, leuk. Uh, ja. Zullen we wat uh, iets ritmischer gaan doen? Ja, doe maar. En wat was de, hoe heette dit liedje dan? Dit was uh, het fortje, hè? Het fortje. De grote kleine man, ja, had het uh, fortje opgedaan. De olieman. Ja, Die is nog van... Oh, wacht, hier. 1933 werd ja. het door Jacques van Tol geschreven. Heel lang geleden, hè? Ja. En nou, ze is echt verdomd. Mooi, hè? He? <laughs> hier is uh, Maxim Max Nightingale... ja, met de geel was dat. En uh, we gaan even kijken iets uh, vanuit de gemeente. Ik zie hier namelijk staan... de gemeente Zandvoort die gaat een aantal Zandvoortse straatnamen opnieuw inkorten... vanwege een verandering in de basisregistratie, de BRP. In de BRP registreert de gemeente persoonsgegevens van de inwoners. Uh, ja, daar had jij een leuk voorbeeld van, hè? Had ik daar een voorbeeld van? Ja, van als een straatnaam zo heet, dan heeft ja. het nu anders. Ja. Ja, zeker. De Jan Elslaat wordt de Jan met een kort achternaam. Dat bedoelde jij toch? Okay. <laughs> Uh, persoonsgegevens en de wijzigingen daarop... worden automatisch doorgegeven aan afnemers van de BAP... zoals pensioenfonds, zorgverzekeraar, de SVB en de Rijksbelastingdienst. Deze instelling van de semi-overheid... hebben daarvoor toestemming gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn twee manieren. De straatnaam wordt op twee manieren geregistreerd. De volledige schrijfwijze en een ingekorte schrijfwijze... als de volledige straatnaam meer dan 24 posities heeft. Er wordt nu volgens een andere norm ingekort. Dat heeft in Zandvoort tot gevolg dat... ...slaatnamen anders worden ingekort. De BPA-afnemers gebruiken alleen de ingekorte schrijfwijze. De, daardoor past het adres altijd in een vensterenvelop. En dan wordt hier een aantal straten genoemd. Bij wijze van spreken, de burgemeester van Alverstraat wordt ingekort: Burg van Alverstraat. Burgemeester van Venenblaaf wordt Burg van Venenmaaplein. En de professor van de Waalstraat wordt de Prof van de Waalstraat. En dan vraag ik me alleen af: worden dan ook de naambordjes veranderd of is het alleen administratief? Maar dat gaan we dan wel merken. Maar dat was toch volgens mij al zo? Ja, dus ik heb ik het. Het is volgens ik, mij vrij recent, dit. Ja, de, het idee is vrij, vrij recent, maar het werd toch al zo gedaan? Ja, ik denk het. Ja, ik, ik heb alles nodig. Ja. Ja. Ik, het ligt, dat heet vanaf van wie je post kreeg, volgens mij. Want uh, zelfs uh, waar ik woon, die, die staat die wordt op twee of drie verschillende manieren wordt het geadresseerd. O-punt en uh, ONT-punt. En uh, helemaal het is. Uh, maar goed, als het een uh, uniforme regel wordt, is het alleen maar uh, juichen, denk ik. Ja toch? Ja, ik vind het precies. Ja, we gaan een uh, we gaan dat even. We gaan uh, instrumentaal balsen. Zullen we dat gaan doen? Ja. Oké. Okay. Hier mag hij... De dansgroentjes mogen weer aan de kant. Dat, uh, dit was de seconde wals. Ik zal je vertellen, Jan, ik zag ze gewoon walsen door die grote zaal. Ja, leuk hè? Eigenlijk. Dat is echt leuk. doen we volgende keer de voxtrot. En dat is ook bewegen. Is ook bewegen, ja. Top? Ja. Kun je eigenlijk nog dansen of zandvoort? Bestaat er nog een een, een stijldans. Vroeger had je John de Boer. Kan ja, John de Boer. John de Gemma, we hadden er nog meer vroeger. Volgens mij niet meer. Nee. nee. En dat is er gewoon niet meer. Het is een beetje overdenken het mag ook niet, dan nou, niet. Nou, ik weet in Haarlem zijn nog een aantal dansscholen. Echte dansscholen nog. En die staan er heel, heel lang. En toch, geloof ik, als, als ik zo langsdrijd... langs rijd, was die gebouwen, ze dus dus hebben een openingsseizoen. En er toch altijd wel veel jongelui in de rij staan eigenlijk. Ja, want het is ook leuk. Het is toch leuk. En wat ik ook altijd zo mooi vind... is dat, dat, dat, dat, uh, dat, uh, dat bal wat ze houden in Noordwijk... van die studenten altijd. Dus één keer per jaar hebben ze een hele grote bal. En dan gaan ze echt helemaal in gala. En het is, ja. Ja, dat is toch geweldig om te Debutante zien. Deputante bal heet dat nou, zo. Nee, ja, dat is iets met je studenten te maken of zo. Oh. Is, ik vind het echt altijd leuk om te zien. Er wordt heel veel werk gemaakt van de aankleding... En, en, en, en de performance van die mensen. Ik vind het zo leuk. Maar ja goed, uh, misschien... Is het geweest en uh, laten we hopen dat het een beetje mag blijven. Ja, maar misschien okay. is het wel weer leuk om het een keer ja. op te starten.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 Want Luz die gaat toch uh, op de Lus? Ja, ik heb voor de jeugd iets heel leuks. Want uh, het panna Team is de leukste en grootste tale talentenjagd van Nederland... voor voetbalgekke jongens en meisjes. Van 7 tot 13 jaar. In samenwerking met de school voetbalscholing.nl... wordt in de herfstvakantie een zeer leuke en intensieve voetbaldag dag georganiseerd. Dus kom op donderdag 15 oktober naar SV Zandvoort. Je hoeft geen lid te zijn om mee te doen. Ben je in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar oud... en wil je kans maken om in het Panna team te komen... meld je dan snel aan. Deelnemen aan een Panna teamdag kost 34,50. Maar mocht je uiteindelijk worden gevraagd... om in het Panna Sterre team te spelen... dan zijn hier verder geen extra kosten aan verbonden... Wat krijg je hiervoor? Een compleet uniek tenue van Panna team. Het tenue bestaat uit een oranje voetbalshirt, een zwarte broek en oranje voetbalsokken. En ook nog een Panna Goodyback. Inschrijven kun je doen via shop.panna-magazine.nl en Panna team. 2020-25. Voor meer informatie ga je naar de website... van wwwpanna En op de site van ZFM staat ook er informatie over. Heel leuk. Ben je een leuke voetballer? En ben je tussen die leeftijd van 7 en 13 jaar oud? Maakt niet uit. Jonge meis of meisje, schrijf je in. Wie weet kom je in het sterrenteam. Ik moet zeggen, Luc, je hebt vanmiddag wel uh, heel veel mensen... het uh, geprobeerd in ieder geval in beweging te krijgen. Op verschillende manieren. Ja. En als het resultaat heeft, dan uh, is het erg leuk natuurlijk. Ja, laat eens wat horen of jullie het leuk vonden, ja of nee. Ja, kom allemaal gezellig hier even een leuke uh, koprol maken en dergelijke. Ja, vooral die, die jongens en meiden van dat sterren team ja. Dat zou wel eens leuk zijn als heel hier gezellig. een keer nou. in de herfstvakantie kwamen kletsen erover. Dit is een uh, heel mooi nummer van ook uh, open Timmy Duro. Deze dame heeft zulke mooie muziek nog gemaakt. En dit was er een van. Uh, we gaan weer tegen het eind van ons programma lopen. En dat doen we dan eens even kijken. Ja, noemen we dit liedje, maar dan eind op ja. de show. En, uh, like... Nou, zeg het maar eens. Dus. Ja, en wat is er vandaag verder nog op uh, ZFM Radio? Straks ja. uh, tussen uh, drie en acht uh, gewoon het ritme verzand wordt... En vanavond tussen 8 en 10 Gemeente Live, de commissie- of raadsvergadering. Dus er is nog genoeg te doen op ZFM. En ik. Uh... Ik ben er donderdag weer. Het is 1 en 3. Het was heel gezellig dus deze twee uurtjes weer. Ik vond, ik vond het leuk om weer terug leuk. te zijn. En uh, ik hoop dat de luisteraars leuk geamuseerd hebben met onze muziekkeuze. En wil ze een keer iets horen, stuur gewoon een lekker appje of een mailtje. En wij proberen een verzoeknummer te voldoen. Uh, wat dit programma betreft, wat mij in ieder geval betreft... en Loes Samen, van week dinsdag. Tot dinsdag, ja. En wat mij betreft tot donderdag. En dan uh, nog meer uh, agendapuntjes. Van... Oké, okay. en vanaf deze kant nog een hele fijne en zonnige dinsdagmiddag. Tot ziens.